Ja, we gaan vanmorgen over, verder nadenken over de parasha, Jitschak. Hij zal lachen, want dat is een heel Messiaans, hè? Als we Messiaans zijn, dan komen we daar bij Jitschak, hij zal lachen. Daar wil ik vanmorgen wat verder over nadenken. Genesis 26, Isaac en Gerar. En we lezen daar een stukje eerder al, beginnen we al. In vers 19, ik denk dat het bij elkaar hoort. En we hebben de vier vormen van gebed, heeft Peter al voorgelezen. En uh, het aanroepen van ja dat komt hier ook in voor. Maar wat verderop in de parasha. In vers 25, 26 vers 25. Dus er zijn al er zijn drie vormen van gebed die voorkomen in onze parasha. En, uh, maar de titel van de parasha is hij zal lachen. Het gebed zal beantwoord worden. zal verhoord worden. Het zal een tijd van vervulling zijn. Een tijd van blijdschap. En daar ziet het op uit. En in die, in dat geloof mogen we ook bidden. Wat voor gebed we ook doen. En Paulus in 1 Timotheus 2, dus een andere lezing, die, vormt daar ook, die voegt daar ook het gebed van dankzegging aan toe. Nou, dat is wat we ook hebben gedaan vanmorgen met al die heerlijke liederen. Levend water, verfrissend vrij. Ja, ja. Ja. Dat is zo mooi, we mogen danken, we mogen bij hem zijn en danken. En we, uh, ook genieten van wat hij geeft. Uh, wat ik vandaag wil doen is uh, over profetieën nadenken, over eindtijd, over um, ja, apocalyptiek, openbaringen, dat soort, dat soort verhalen en... Uh, er gaat, gaat vaker, uh, wordt er over gesproken. Er dus bestaan hele theorieën. Van de week las ik op uh, SIP van dominee R. van Koten. Reinier van Koten Kent u hem? Okay. Die kennen jullie wel. Heel goed zelfs. Oei. Hij had een, een preek gehouden of een, een lezing. Die was op, stond op SIP. En dat ging over, um, uh, over de eitijd. En er zal hem... Een antichrist komen, en dat was een heel. Ik heb het helemaal niet gelezen hoor, maar ik denk, ja, dat is weer. Het... Dat kan ik in de galligheid wel zien. Het ging over eh, het feit dat er 2000 jaar lang geen profetieën zijn vervuld, en dan in één keer, bam, dan komt er een en worden alle profetieën vervuld. dus een afgeleide van de bedelingenleer, of de. wat in het Engels zo mooi heet: de gap theory, de gattheorie. En uh, wat is, wat is uh, de gattheorie? Uh, dat is dat er dus, uh, toen Jezus zieren van het kruis, toen zijn er nog een paar profetieën vervuld. En toen is er een jaar of 2000 geen profetieën vervuld. En toen kwam Israël terug en toen is het weer opnieuw begonnen met profetieën vervullen. Dus er zit een gat tussen. Toen Jezus stierde van het kruis en toen Israël terugkeerde, een gat... Wat we niet weten, dat is, dat is algemeen gangbaar in de bedelingenleer. Uh, dat is gebaseerd op uh, Daniel 9, vers 26. Ik zal hem even voor u oplezen. De 70 weken profetie. En die eindigt dan met: Hij zal vervelen het verbond versterken één week lang. Dat is die 70ste week. Maar na 62 weken zal de Messias uitgeroeid worden in vers 26. Maar dat zal niet voor hemzelf zijn. Dat is dus de dood van Yeshua aan het kruis. En een volk van een vorst, een volk dat komen zal, zal de stad en het heiligdom te gronden richten. Dat is de provincie in het jaar 70 vervuld. Het einde ervan zal zijn in de overstromende vloed. En tot het einde toe zal er oorlog zijn, verwoestingen, waar het vast besloten is. En daarover is dan verder niet zoveel geopenbaard. En dan in één keer, hij zal voor velen het verbond versterken één week lang. Halverwege de week zal hij slachtoffer en graanoffer doen, ophouden. En over de gruwelijke vleugel zal een verwoeste zijn, zelfs tot aan de voleinding, die vastbesloten uitgegoten zal worden over het verwoeste. Dat is een beetje de uitgangspunt van de bedelingenleer. Dat er dus uh, de dood van Yeshua, de vernietiging van Jeruzalem en dan heel lang niks. En dan komt Israël in beeld en wordt Israël hersteld. En dan komt in één keer de antichrist en die zal dan een gruwel van verwoesting zijn, die in de, uh, in de derde tempel zal worden opgezet. Gezet, dat verhaal. U kent het wel. Ja, en u voelt al aan dat ik een andere richting op wil gaan. Ik wil, wat ik eigenlijk wil doen, is eerst drie uh, basisdingen neerzetten. Als we hierover gaan nadenken, over profetieën, over de tijd van het einde, dan moeten we drie fundamenten goed in de gaten houden. En één daarvan is dat de bedelingen gewoon niet klopt. God heeft niet een gat gegeven. God heeft niet een, een periode tussen de, van t, bijna 2000 jaar gegeven waarin hij niks heeft geopenbaard. Dat is zo funest om dat vast te houden: dat dat niet het geval is. En ik zeg het maar gewoon plomp verloren. Ik leg het maar gewoon neer. Als ik hierover spreek, en, en dat zal ik wel vaker doen, het is een van de thema's die me ontzettend gegrepen heeft, maar God heeft niet een gat van zo lang neergezet. En dan kun je wel weer allerlei afgeleiden gaan bedenken, denk ik dan, en dan vind ik weer van, nou ja, ik wil nog niet op de man afspelen, maar... U begrijpt, die, die, die duiken overal op. Zo zijn er ook in de messiaanse wereld weer theorieën die zeggen: van ja, en nu zal de 70 weken profetie vervuld worden. Want in het jaar 48 is het dan begonnen. En dan denk ik: ja, en daarvoor dan? Wat is er voor vervuld? Is er een gat? Is er een gat? Is het, een, is het toch een gattheorie? Is het toch. Nee, dat denk ik niet. Als God iets openbaart over de toekomst. dan doet hij dat compleet. Dan laat hij dat zien, helemaal. Tot in Yeshua's tijd. Ging iedereen geloofde dat ook. Er was niemand die kwam met het idee van: ja, nee, er zit een gat tussen dan en dan, en dat weten we niet. Dat is gewoon, hè, dat is het tijdperk van de gemeente, wordt dan gezegd. En daarin, ja, daar zijn geen profetieën. Dat is alleen maar met Israël te maken, heeft dat, zeggen ze dan. Dat is, wordt vaak gezegd. Maar dat is gewoon niet waar. Dus als ik erover spreek, dan weet u vast: daar zal het niet over gaan. Uh, een andere uitgangspunt is: uh, de Torah is de basis. Dat is nummer twee. De Torah is de basis van de profetieën die vervuld zullen gaan worden. Dus als je niet begint bij de Torah, maar als je al in Daniel begint, ja, dan kom je al in de problemen. Want dan mis je iets. Dan heb je een, een verkeerd startpunt. Dit zijn niet de makkelijkste onderwerpen, dit. Profetie, eindtijd. Maar God heeft ons zijn woord gegeven, opdat we onze ogen opengaan. Zodat we het kunnen onderscheiden welke tijden we in leven. En deze drie basisdingen... die helpen ons te onderscheiden... waar we moeten zoeken. En daarom zeg ik het zo keihard. De Torah is de basis. Dus als we bijvoorbeeld... een, een, een belangrijk hoofdstuk... als dat we vanmorgen gaan doen... Genesis 26... als dat verder niet uitgelegd is... dan kunnen we niet verder komen... Want het legt de basis. Het legt gewoon de basis neer. Net als Isaac... de binding van Isaac, Genesis 22... het legde de basis neer. Het was de profetie van Yeshua die sterft aan het kruis. Die zijn leven gaf voor ons. Het was even goed een verrassing... want niemand had gedacht... dat hij echt zou sterven. Daar, aan het kruis. Maar het gebeurde. Als profetieën vervuld worden... is dat spannend. Want... We weten niet precies hoe het loopt. Toen met Isaac, die werd gebonden op het altaar. En Yeshua sterft echt. Zie. Maar wat is er daarna met Isaac gebeurd? In hoofdstuk 24 lezen we over dat hij trouwt met Rebecca. Door Jezus dood heen heeft hij een bruid gevonden. Een bruid. Waar hij terug voor zal terugkomen doordat hij is opgestaan. Als de bruidegom, als het lam van God dat de stook is. En hem, zich een bruid verwerft onder de volken. En dan wordt er nog meer. Lezen we daarna even hoofdstuk 25 over het einde van Abraham. En nu in hoofdstuk 26 gaan de geschiedenissen van Isaac verder. Hoe zal dat gebeuren? Wat zal er gebeuren nadat hij zich een bruid geworven heeft? Hoe zal dat zich ontwikkelen? En in hoofdstuk 26 staat een heleboel profetieën. Die vervuld zijn. En misschien nog niet helemaal. Twee uitgangspunten zijn dus de leren of de gattheorie die klopt niet. Ook na het jaar 70 zijn er nog profetieën vervuld. Uh, en ook voor 1948. Dat is, het is niet dat God alleen maar profetie aan Israël, uh, het Joodse volk geeft en verder niet. Dus dat is één. Twee, uh, de Torah is de basis. Als we de Torah niet uitgelegd hebben, dan komen we nergens. Het derde basale uitgangspunt is over de antichrist. De Antichrist wordt vaak afgeschilderd als een, als, een, als een charismatische figuur... die heel de wereldbevolking eh, via chips en weet ik wat allemaal zo kan aansturen, controleren. Dat is een soort enorme politiestaat die heel de wereld regeert... En, eh, het is, maar, met de middelen van Star Wars eh, zogezegd. Dus eh, die, heeft alles, die heeft alles in zijn macht... en als er een, een dorp of land of weet ik veel wat niet gehoorzaamt, dan wordt het gewoon van de kaart geveegd met die macht. Het is ook een beetje dat beeld wordt vaak uh, geschetst van de antichrist. En in zekere zin is dat natuurlijk uh, heel zwart-wit uh, gesteld met Yeshua... want Yeshua was het licht, de wereld... en de antichrist is dan de duisternis... die ook de, uh, de Satan zelf, zeg maar, vertegenwoordigt. <tacht> Op de een of andere manier is de gedachte erachter. Uh, maar waar gaat het eigenlijk over met de antichrist... Weet u waar dat voor het eerst voorkomt, de antichrist? Die naam? In Johannes, volgens mij. In Johannes, ja, in het Nieuwe Testament, in de, in de Johannesbrieven, de eerste Johannesbrief. En die zijn aan het eind van de eerste eeuw geschreven. Het zijn de laatste boeken van de Bijbel. In feite, de allerlaatste boeken van de Bijbel. Dus dan moet je helemaal achterin bladeren. En dan kom je ergens de Johannesbrieven tegen, inderdaad. En er staat dan iets over de antichrist en toch is dat de, de naam geworden van dat wezen dat zeg maar in de eindtijd zal optreden en de wereld zal regeren maar kun je het ook terugvoeren naar de Torah je, of, of blijven we hangen bij het beeld dat ontstaat in, in die eerste Johannesbrief en is dat dan het uitgangspunt He, zullen, hier zal de Christus zijn en daar zal de Christus zijn maar je zou er bijna Jeshua moeten voorwaarschuwen dat we er niet intrappen dus hij komt op de een of andere manier geloofwaardig over. Mijn, mijn derde uitgangspunt is gewoon dat antichrist betekent niet gezalfd. Christus, gezalfde. Yeshua, of Mashiach, hè? Ja. gezalfde. Anti, niet, of tegenovergestelde van gezalfd is niet gezalfd. <lacht> Zo simpel is het eigenlijk. Denk ik. U hoeft het niet met me eens te zijn, maar dat zijn gewoon mijn uitgangspunten. En drie uitgangspunten. De Torah is de basis, er is geen gap gaptheorie en de antichrist is gewoon, daar is de zalving weg. En wat betekent het als de zalving weg is? Dus de Heilige Geest niet aanwezig zoals God woonde in de tempel in Jeruzalem op Sion. Ik wil vandaag beginnen bij het begin. Dus, dus als het over eindtijdtheorie gaat, dan begint het vaak bij Daniel 2, dat beeld van Nebuchadnezzar dat opgezet wordt. En als je dat hebt, dan heb je de vier rijken. En dan gaat het heel snel nog voorbij, bam, zitten we in het rijk? En, uh, en dan gaat het verder, ofwel deze kant ofwel de andere kant op. Maar we moeten gewoon eigenlijk in het verhaal beginnen, denk ik altijd. Want als we de provincie bestuderen, is het vaak, ik wil het nog met een beeld verhelderen. Dat is een hele lange ladder. De profetieën worden ons geopenbaard in heel veel stappen van een hele lange ladder. En als we dan in Daniel beginnen, dan is het net alsof we heel veel stappen overslaan. En heel hoog springen op die ladder en in één keer zo bij die laatste sporten ongeveer vastgrijpen. En ons er dan opklimmen en dan de volgende sport en dan zijn we er. Wat is eigenlijk wat er gebeurt? Als we zo makkelijk met de profetieën omgaan over de eindtijd. En als we al die treden die daarvoor gaan niet gehad hebben... Ja, hoe, hoe weet je dan dat die bovenste treden kloppen? Hoe weet je dat dan? Hoe ben je daar gekomen? Ja, door te springen, door te vliegen. Daar zijn we goed in. Als, uh, we vliegen zomaar door de lucht. En in één keer, oh, dat is het einde van de trap. En dan weten we dat al. Dus we moeten wat eerder beginnen. We beginnen gewoon heel rustig bij de grond... Met de voeten op de grond. En we moeten eigenlijk ook stevig met de, voeten op de, met de voeten op de grond blijven staan. En dan kunnen we langzaam omhoog gaan. En de dingen gaan onderscheiden die God ons door de tijden heen van tevoren eigenlijk heeft laten zien. Isaiah 46, zegt dat zo mooi, vers 10. God die de, de dingen die aan het einde zullen gebeuren al aan het begin heeft laten zien. Ik zal er even... Bijzoeken, zodat u hem echt goed gehoord hebt. Die vanaf het begin verkondigt wat het einde zal zijn. Je zei 46 vers 10 is dat, voor wie dat noteren wil. Van oud her de dingen die nog niet plaatsgevonden hebben. Die zegt, mijn raadsbesluit houdt stand en ik zal al mijn welbehagen doen. En in Genesis staan eigenlijk een aantal... Bijzondere openbaringen, zegeningen, vervloekingen, centraal, die gegeven worden. De eerste in Genesis 3. Van, uh, maar eigenlijk zijn dat profetieën. Eigenlijk zijn dat vooruitzichten. Zoals in Genesis 3. Nu, zal, hè, nu zal, dit zijn dit de gevolgen van wat er gebeurd is. God legt het uit... En daarmee geeft hij eigenlijk aan hoe de geschiedenis zal verlopen. Noach later hetzelfde als er, als er het een en ander gebeurd is in zijn gezin. Dan legt hij ook uit wat er met zijn zonen zal gebeuren na die tijd. Over Kanaan die in de tent van Shem zal dienen en dat soort en de tent van Javet. U kent die gedachte wel. Deze mensen die die zegeningen en vervloekingen uitspraken of God zelf die dat uitsprak die zagen de toekomst Hagar krijgt ook zo'n vooruitzicht op de toekomst een helder onderscheid van hoe het later gebeuren zal niet in detail want in detail ziet het er toch weer anders uit zoals ik net zei van uh, uh, Isaac die gebonden werd en Joa die stierf maar helemaal in die beeldspraak helemaal, als je de Hebreeuwse denkwijze hebt dan zie je in één keer dat is het dat is het die onderscheiding, daarin moeten we groeien als we iets van het einde willen zien, willen leren, willen begrijpen, willen vasthouden. Nou, heeft alles betekenis, er staat geen letter voor niets. Er staan drie ballingschappen geprofiteerd in uh, Genesis. De eerste is in Genesis 12... Uh, eigenlijk drie keer met hetzelfde thema. Een vrouw van Abraham of Isaac. die bij een heidense koning. opgenomen wordt in het, ha in het harem. en dat er een scheiding optreedt tussen man en vrouw. En uh, ja, dat de man eigenlijk uh, staat te kijken: van ja, nou, ja, ja dus was mijn zus. Maar eigenlijk een heel raar, heel raar verhaal. als je het zo oppervlakkig leest. Maar dat is omdat, hier, omdat het hier over profetie gaat. Genesis 12, gaat Sarah in Egypte en uh, het gaat over de eerste ballingschap in Egypte. De bruid van Yahweh, Israël, die een ballingschap gaat in Egypte. Dus vind je aan het eind van Genesis wordt dat al vervuld. Dan gaat Jacob met 70 sieden naar Egypte en ze blijven daar. Totdat ze weer uittrekken met de exodus in de tijd van Mozes. Dat is de eerste ballingschap in Genesis 12. En het bijzondere, als je leest in vers 17, Genesis 12 vers 17, maar Jaweh trof de farao en zijn huis met zware plagen vanwege Sarai, de vrouw van Abraham. En zo zal de eerste ballingschap ook eindigen. Met zware plagen die over Egypte zullen worden uitgegoten. Schalen van gramschap, zo gezegd. 10 plagen. De tweede Ballingschap is Sara bij Abimelech, Genesis 20. Het gaat over de Babylonische ballingschap. Dat is als Jeruzalem verwoest wordt in wat is het 56 6, 6, 6, 6, of zo voor Christus. Abraham komt dan in Genesis 20 bij uh, Abimelech, bij de Filistijnen. En daar wordt zijn vrouw Sarai weer eigenlijk bij de koning gebracht. En uh, is, uh, omdat ik dacht, er is vast geen vreze gods in deze plaats, daarom zullen ze mij omwille van mijn vrouw doden, laat ik maar zeggen dat ze mijn zuster is. En opnieuw is Sarah in ballingschap. En opnieuw gaat dat over, um, profetisch over de tweede ballingschap. Sarah bij Abimelech. Dat gaat dus, uh, over de 70-jarige ballingschap door Babel en Medo-Persië. Um, het bijzondere is dat ook hier het einde van die ballingschap weer verbonden is aan elkaar. Zoals Sarah in de eerste ballingschap wegging en Abraham met de rijkdom, zonder dat er verder een, een, een overeenkomst was, maar wel die plagen, zo is er bij de tweede keer een soort van overeenkomst, een verbond. En zelfs een broederschap, Abraham en Abimelech in Genesis 20, die vinden elkaar helemaal. Echt helemaal. Maar weet je wat hij zegt? Abimelech riep Abraham en zei tegen hem... Wat heb je ons aangedaan? Waarin heb ik tegen u gezondigd? Dat u zo'n grote zonde over mij en mijn koninkrijk gebracht hebt. U hebt deze dingen met mij gedaan die niet gedaan mogen worden. En hij vroeg aan Abraham... Wat heb je gezien dat je dit gedaan hebt? Wonderlijke vraag. Maar daar gaat zoveel respect van uit... Zoveel. Ja, ik weet niet. Hij wist, God had hem gezegd dat Abraham een profeet was. Een profeet. En profeten, die doen soms dingen die ik niet begrijp, dacht Abimelech. Maar als ik het niet begrijp, dan kan ik het wel vragen. En hij vroeg aan Abraham, wat heb je gezien? Wat heb je ermee voor gehad? Wat heb je, wat heb je beoogd, wordt het, dan het zo vertaald. Maar het staat letterlijk zien. Wat zag je? Nou, en ze hebben nog even daarover gesproken. En, en dan zegenen ze elkaar. Abimelech zegent Abram met klein vee, runderen, slaven slavinnen, en slavinnen. En Abraham bad tot God, dat is wat we net al over hoorden, het eerste gebed wat in de Torah voorkomt, en God genas, Abimelech. Genezing en heelheid kwam ook bij Abimelech. Het is broederschap. En de tweede ballingschap, bij het vertrek, als Israël teruggaat naar Israël, worden ze gesteund door de Persische vorsten, die dan regeren. De eerste kores, die wordt een gezalfde van Yahweh genoemd. Het is, het is net alsof er een, een eenheid is tussen Israël en die Perzen. Het is heel bijzonder. Als je Artaxerxes, een van die Persische koningen, die later Ezra naar Israël stuurt, en die ook een nieuw herstel brengt, zodat de ballingschap weer verder beëindigd wordt. Die zegt, jij gaat daar naartoe, naar Israël, en daar zul je de Torah gaan leren en onderwijzen, aan al die volkeren die daar wonen, en je zult rechtbanken opstellen, zodat er recht gesproken zal worden volgens de Torah ongelooflijk van een broederschap ze worden gesteund en er komt allemaal opstand en weerstand van plaatselijke bevolking die zegt we willen niet dat hier uh, dat het hier goed gaat met Israël en dan de persen de persische koningen die, die sturen daar gezantschappen en dingen heen die zorgen dat het goed komt zo kan het herstel van Israël plaatsvinden uit de tweede ballingschap en dan steunen ze elkaar Nou, de derde ballingschap, Rebecca bij Abimelech, dat gaat minder goed, dat loopt minder goed af, want er wordt uh, verweten en er wordt, vindt oorlog plaats. Of tenminste, uh, ruzie steeds. En uh, dat gaat over de huidige ballingschap door de Romeinen, opvolger van Babel. Daarom is de, dezelfde naam, Abimelech, wordt hier genoemd in Genesis 26. En uh, ja, dat eindigt ook een beetje anders. Maar dit gaat dus over de derde ballingschap. En daar wil ik dan... Dan gaan we maar gewoon lezen. Genesis 26, vers 1. Tot nog toe was natuurlijk een inleiding. En dan gaan we nu aan het echte werk beginnen. Er kwam hongersnood in het land. Een andere dan de eerste hongersnood... die er in de dagen van Abraham geweest was... gaat dus gelijk worden verbonden aan... De eerste ballingschap, Genesis 12. Want dat was ook honger geweest. Dat ze naar Egypte gegaan waren. Maar waarom komt er hongersnood? Wat is er, wat, waarom, de eerste dingen in een tekst, de eerste dingen in een passage, zijn heel belangrijk. Waarom, waarom komt er hongersnood? Ik heb er een tekst bij opgezocht, Deuteronomium. Hoofdstuk 11, vers 10 tot 12. Het beloofde land is niet zoals Egypte. Daar moest je je groentetuin onderhouden... door water te verslepen vanuit de rivier. Maar het beloofde land heeft bergen en dalen. Daar dringt het land de regen uit de hemel. Het is een land waar Yahweh uw God verzorgt. Voor Voortdurend rusten de ogen van Yahweh uw God daarop... van het begin van het jaar... tot het einde van het jaar. Als de hemel dus gesloten is... Dan komt er geen vruchtbaarheid, geen... Dan komt er honger. Hoe kan dat dan? Nou, staat erna in vers 13 tot 16. Wanneer jullie horen naar Gods geboden die ik jullie voorhoud. Als jullie ja Yahweh, jullie God, lief hebben. Dan doe je dus automatisch zijn geboden. En hem volkomen toegewijd dienen en aanbidden. Dan zal ik de regen geven op zijn tijd. Vroeger... Regen En later regen, zodat je koren, wijn en olie kunt inzamelen bij de oogst. Ook weilanden en bieten voor je vee zullen er in overvloed zijn, zodat ook al jullie dieren verzadigd worden. Maar wees op je hoede dat je je hart niet verleid wordt, zodat je afwijkt en andere goden gaat dienen en aanbidden. Er staat eigenlijk één woord, dienen en aanbidden, dat is avat. En dat uh, hier ook, één woord, hetzelfde woord, betekent dienen en aanbidden <coughs> en werken. Er kwam hongersnood in het land. Dat God zat erachter. Wat was er dan gebeurd? Wat was er dan gebeurd? Nou, dat, staat, dat zal er wel voor staan. Nou, dan lezen we ervoor dat, uh, Ezo en, over Ezo en Jacob... En eens had Jacob soep gekookt en, en toen kwam Ezo uit het veld, hij was moe. En Ezo zei tegen Jacob, laat mij toch slurpen van dat rode, dat rode daar, want ik ben moe. Daarom gaf men hem de naam Edom. En toen zei Jacob, is goed. Je dacht er een slaatje uit te slaan. Verkoop mij dan eerst je eerstgeboorterecht. Ezo zei, oh dat is goed, ik ga toch sterven, wat moet ik dan met het eerstgeboorterecht en toen zei Jacob, zweer het mij eerst. En hij zwoer het hem. Zo verkocht hij zijn eerstgeboorterecht aan Jacob. Toen gaf Jacob Eza brood met de linzensoep. Hij at, dronk, stond op en ging weg. Zo verachtte Eza het eerstgeboorterecht. Maar ja, dit gaat dan over Ezau. Zo sluit het af. Maar er gebeurt ook iets essentieels met Jacob hier. Want wie is er hier God in dit verhaal? Jacob. Jacob. Ja, Of het eerstgeboorterecht. geboorterecht. Het eerstgeboorterecht. geboorterecht. Dat was zo belangrijk voor hem. Dat moest en zou hij voor zichzelf hebben. Het eerstgeboorterecht. geboorterecht. Dat is ook belangrijk in Genesis. Maar dat ging steeds naar de, niet naar de oudste. Telkens was er een ander die ermee ging... Aan de haal ging. Abraham was niet de oudste. Hij had twee oudere broers of één. En, maar hij trekt weg uit de, gemeen, uit, uit de gemeenschap van zijn vader. En uiteindelijk krijgt hij de zegen. Daar had hij niet voor gekozen. Isaac en Ismaël. Ismaël was de oudste. Er is eigenlijk geen plek in Genesis waar de oudste de eerste geboorte recht krijgt. Maar hier. Terwijl dat eigenlijk in een context is waar het standaard was dat de oudste het eerstgeboorterecht geboorterecht had. En daarom zegt Jacob, die vindt het belangrijk dat het eerstgeboorterecht geboorterecht bij hem terecht komt. Want dan krijgt hij de zegen, dan krijgt hij dus de, de, de volvaderlijke zegen mee. En dan is hij het beloofde zaad. Waarom is het zo belangrijk geworden ineens? Het is belangrijk. Het is belangrijk. Maar als je het zelf naar jezelf toe haalt. Hoe makkelijk is het niet dat we als we iets ontvangen van God... als we iets krijgen van God... dat de gift... boven de gever komt te staan. Het eerstgeboorterecht... is niet zo belangrijk. Als ik, als ik het eerstgeboorterecht krijg... halleluja... dan ben ik dan een sprinkelgat in de lucht. Maar als het niet zo is... wat maakt het uit? Is God niet groter dan dat? Wie zit er op de troon? Is Hij op de troon of zit ik op de troon? En dan kom je inderdaad heel dichtbij... God is een jaloers God, lezen we dan hè, in, de, in, de, in de Torah. Dat betekent dat als er een andere God is, dan is <laughs> God, ah, dat is goed, oké. Okay. En hij zet een stapje opzij en de regen stopt en er is hongersnood in het land. Dat heeft ook de betekenis van, eigenlijk van ja, er is geen voeding meer beschikbaar voor Jacob. Geen geestelijke voeding. Geen Geen Torah. Want ja, heb je een andere God verkozen en ja, dan moet die maar voorzien in de voeding. En dan is het ineens hongersnood. Heel, heel, God verlangt van ons dat we hem heel puur dienen. Niet uit angst, want dan is dat weer de God. <laughs> Snap je? Dus als er hongersnood komt, wat gebeurt er dan? Nou, dan ga je God zoeken. Dat is wat Abraham ook deed. Toen hij terugkwam uit Egypte... Toen, hij snapte het niet meer. Er was geen Torah meer. Gods geest lijkt wel weg uit mijn leven. Wat ging hij doen? Hij ging terug naar de plek... waar hij eerst gekomen was in het land. In Bethel. Tussen Bethel en Ai. En dan ging hij God zoeken. Er kwam geen antwoord. En hij bleef daar. En hij bleef daar. Want hij wilde weten... dat er antwoord kwam. Hij wilde weer... bij God terug zijn. Want God is God. Ik hoef geen God te zijn. Ik hoef niet eerst geboren terecht. Ik hoef niet. Hoef niet... Ik wil geen afgod. Ik wil gewoon bij u komen, bij u zijn. Als u maar in mijn leven bent, dan is het goed. Dan kan alles me gestolen worden. En dan krijgt hij de openbaring. Maar goed, dat is Genesis 13. Dan wordt hij verhoord. En dan gaat de hemel weer open. Dan komt er weer Tora. Dan komt er weer onderwijs. Dan komt het verfrissende water van de rivier van leven weer naar boven. En het vervult me weer. En maakt me weer blij. En vol vreugde. Of ik nou eerst geboorterecht heb of niet. Daarom ging Isaac naar Abimelech. Dat is nog steeds vers 1. Maar ik wil nog wat zeggen over die aanleiding van de ballingschap. Ik heb hier een, een komisch plaatje van Esau en Jacob gevonden. Over dat rode wat, wat Ezou wenst te slurpen en de eerstgeboorterecht die daar in een keer ter tafel komt Het is de aanleiding dus voor de ballingschap die hier in Genesis 26 plaatsvindt maar het leuke is, heeft dat misschien ook een profetische laag? heeft dat ook profetisch iets te zeggen over de aanleiding van de Romeinse ballingschap? nou wel iets denk ik want Jacob en Esau stonden voor de verdrukker en de verdrukte ja, dat lezen we ook in de parasha vandaag. In vers 23. Het ene volk zal sterker zijn dan het andere en de meerdere zal de mindere diener, dienen. Het gaat hier om de verdrukker en de verdrukte. En dat zijn ook typen eigenlijk die je in de geschiedenis steeds tegenkomt. En de verdrukker is dan Esau die uh, makkelijk over, over alles heen walst... En de Jacob staat dan voor de verdrukte. Daarom, als Ezo boos wordt, dan moet Jacob vluchten. Want Ezo kan hem zo doden. De verdrukker en de verdrukte. Nu werden de eerste volgelingen van Yeshua, de Nazarenes, de volgelingen van de weg, die werden verdrukt door de Joden. Toen was de rolverdeling dus heel eventjes ook zo. Dat de Joden als Ezo waren en de Nazarenes als Jacob dat is het begin van de handelingen. Omdat het Joodse volk toen ging verdrukken. Snap je? Dan zie je diezelfde lijn. Dat is niet zo gebleven, want er kwam een schijnvrede. En daarover lezen we dan in handelingen. Ik, had ik het opgenoemd? Nee. Dan pak ik het er even bij. Handelingen 5 vers 34. Want dat is niet zo gebleven. Soms is dat... Uh, Gedacht dat de Joden, zeg maar, altijd het, de, de verdrukkers van Christus waren, de moordenaars van Christus en zo. Dat is natuurlijk een totaal ontspoord. Maar dan hebben we het over later in de geschiedenis. In eerste instantie vervolgden de Joden en reageerden alsof zij Ezo waren die verdrukten. En de Nazarene waren als Jacob, die verdrukt werden. Handelingen 5:34 34 er zijn een aantal apostelen gevangen gezet en de, en de fariseeën die komen eigenlijk bij zichzelf die denken van hé, hey, het gaat niet goed als we zo bezig gaan dan, dan verliezen we ons geloof dan zijn we niet meer zoals we geroepen zijn als joden en dan staat er maar er stond iemand op in de raad een fariseer van wie de naam Gamaliel was een leraar van de wet die in hoge achting stond bij heel het volk hij gaf opdracht dat men de apostelen buiten zou brengen uh, ze stonden dus terecht. En hij zei tegen de raad. Mannen van Israël, wees op uw hoede. Dat zijn die woorden uit Deuteronomium. Diezelfde woorden, Deuteronomium 11. Wees op je hoede. Wie is ook alweer onze God? En bedenk wat u met deze mannen wilt gaan doen. Zijn wij nou ineens de verdrukker? Zijn wij nou ineens Ezo? Want voor deze dagen stond Teudas op, die zei dat hij het was en hij had een aanhang van 400 man, maar hij is omgebracht en alle die naar hem luisterden zijn verstrooid en tot niets geworden. Na hem stond Judas op in de dagen van de inschrijving en hij maakte veel volk afvallig die hem volgden en deze is ook gekomen en allen die naar hem luisterden zijn uiteindelijk gedreven. En nu zeg ik, houd u ver van deze mensen en laat hen gaan. Laten we niet de verdrukken zijn, niet Ezo zijn. Want als dit voornemen of dit werk van mensen afkomstig is, dan zal het gebroken worden. Maar als het van God afkomstig is, kunt u dat niet afbreken. Omdat u niet misschien ook tegen God blijkt te strijden. En zij lieten zich door hem overtuigen. Met andere woorden, ze zagen er van af om de Nazarene te vervolgen. Ze stopten ermee. Ze lieten de woede, de boosheid tot bedaren komen. En er ontstaat een zekere vrede en samenwerking in handelingen. Kunnen we overlezen. Jacobus en uh, de mannen van de raad, die hadden regelmatig overleg in die tijd met elkaar. Het ging pas weer mis toen Paulus op het toneel kwam. Die was onder de heiligen geweest, die had overal het evangelie gebracht. En toen ging het weer mis. Maar die eerste periode van een aantal tientallen jaren tussen deze raad van Kamaliel en dat... Paulus gevangen genomen wordt, is er, is er vrede, is er een, een begin, een soort van vrede. Eten ze samen, Jacob en Esau? de twee broeders. Ik probeer nu niet het ene negatief het andere positief te zeggen, maar twee broeders. Die samen eten, samen in vrede samenleven. Vlak voor de verwoesting van Jeruzalem in het jaar 70. Maar die hongersnood kwam, en zo was er ook hongersnood in, uh, in de tijd, in deze tijd, in de eerste eeuw. Want ja, de Romeinen regeerden en het Messiaanse Rijk brak niet door. En Hoe dan ook, het jaar 70 gebeurde het ook dat Israël in ballingschap ging. Gezonden in ballingschap. We zitten nog steeds in Genesis 26, vers 1. Daarom ging Isaac naar Abimelech, de koning van de Philistijnen, naar Gerar. Dan komen we komen zo terug, wie of wat dat dan is. Toen verscheen Jabe hem en zei: Trek niet op naar Egypte. Dat had Abraham in Genesis 12 gedaan. Daar gaan we nu niet heen. Maar woon in het land dat ik u noemen zal. Wat doet je dat aan denken? Abraham, Abraham's roeping. Woon in het land dat ik u noemen zal. Hij is weer onderweg. Tussen de volkeren. Met God's zegen. Dat is bijzonder. Zou, zou die ballingschap misschien ook bedoeld zijn? Met, met de zegen van God? Verblijf als vreemdelingen in dit land zegt God tegen Isaac en als je dit profetisch verstaat tegen de mensen die daar weggevoerd worden verblijf als vreemdeling in dit land zei Yeshua niet van als jullie die legers om, om, om Jeruzalem zien dan moet je wegvluchten, je moet gewoon gaan want het is zo dit is voorbestemd Laat het gaan. Laat, laat dan niet, ga nou niet strijden om, om Jeruzalem, want voor nu is het niet de bedoeling. Voor nu is het de bedoeling dat jullie in ballingschap gaan. Verblijf als vreemdeling in ballingschap. En ik zal dan met u zijn en u zegenen, want aan u en uw nageslacht zal ik wat, al deze landen geven... Het ging alleen om Gerard, toch? Met, met Isaac, die tussen de Filistijnen woonde. Nee, dit is profetisch voor veel meer. Omdat in de toekomst Israël verdreven zal worden onder vele landen. Hele het Romeinse Rijk. Er zijn vele landen. Al deze landen zal ik u geven. Want ik zal de eetgestand doen die ik Abraham, uw vader, gezworen heb. Welke eed? Wat staat erna? Ik zal uw nageslacht zo talrijk maken als de sterren aan de hemel. En uw nageslacht al deze landen geven. En dat is gebaseerd op die ene zin uit Genesis 12. In uw nageslacht zullen alle volken van de aarde gezegend worden. In uw zaad zullen alle volken van de aarde gezegend worden. Hier legt God dat uit. God zegt tegen Isaac: Dat betekent. Dat alle landen gezegend zullen worden in hun naam. Dat betekent dat ik al die landen zal ik jou geven. Wat? Mens, ik dacht dat alleen Israël het beloofde land was. Maar nu gaat Israël in ballingschap of Isaac in Gera. En hier Israël in het Romeinse Rijk. Omdat al die landen zullen gegeven worden. Tss, het is wat. Heb je dat wel eens gelezen? Al deze landen geef ik je. Verblijf in het Romeinse Rijk... ...zodat ik mijn belofte aan Abraham waar zal maken. En wat gebeurt er in die eeuwen daarna? Wat gebeurt er? Nou, ik heb hier een beeld uit de, uit de negende eeuw... ...komt deze afbeelding. Dit is een, een striptekening uit de negende eeuw. En daar staat iemand met een, een soort primitief uh, harnas... En, uh, en, uh, met, een, ...met een kruis. Dat is een soort heilige en de engelen die zijn met hem, op de een of andere manier, en God, hier, en wat heeft hij in zijn hand? Een boek. En wat heeft hij onder zijn voeten? Een leeuw en een slang. In, in die ballingschap, wat gebeurt er als Israël in ballingschap gevoerd wordt? In die eeuwen daarna, het boek van Israël, de Bijbel, wordt overal verspreid, in de naam van Jezua. Overal verspreid, en vindt overal, wordt overwonnen. Eerst ging dat op de apostolische manier in vrede. Nou ja, we hadden het net al over Paulus. Er ging ook niet zoveel vrede bij. Maar goed. En later ging het ook met meer geweld. Nou, daar is ook over geprofiteerd. Zie, ik zal vele vissers zenden, is de verklaring van Jawees. Zij je ze dus vangen? Eerst gaan de vissers in al die landen. En daarna zal ik vele jagers zenden. Zie, dat lijkt meer op een jager. Van elke berg en heuvel zullen ze verjaagd worden uit elke grot en kloof. Ik denk dat dat daar vervuld is. Dat denk ik. Dat wordt vaak nu toegepast op vandaag. Omdat hè, over, uh, dat, dat Israël, uh, de Jood, het Joodse volk, wordt teruggebracht naar het beloofde land. En het kan zijn dat een profetie meerdere vervullingen heeft. Maar ik denk dat dit in feite dat Jeremia hier deze tijd gezien heeft... Eerst de vissers en dan de jagers. Waarom? Nou, dat staat in Habakkuk. En dat, dan wil ik gelijk wat over de naam Gerar zeggen. De naam Gerar, de plaats waar uh, Isaac verblijft in ballingschap met als reden om alle volkeren te zegenen. Om alle landen eigenlijk bij de belofte van Abraham te voegen. Dat staat hier gewoon in de tekst, Genesis 26. Wat, zegt, wat ziet Habakkuk? U maakte de mensen als vissen in de zee, zonder een heerser over hem. En inderdaad, het Romeinse Rijk had eerst een keizer, want dat was, een, was een, de heerser. Maar uiteindelijk had die keizer steeds minder macht en kwam er steeds rivaliteit tussen die keizers onderling. En uiteindelijk in 476 was er helemaal geen keizer meer. Toen was het één grote lappendeken deken aan chaos, rommel, allemaal volkeren. En daartussen al die rommel, al die volkeren, is Israël in ballingschap. U maakte de mensen als vissen in de zee, zonder een heerser over hen. U zal ze allemaal als vissen ophengelen, of als vissen doen opgaan, staat er letterlijk, ala, waar ook alia van is afgeleid. U trekt ze uit het water, het woord voor uittrekken is garar, en dat is dus hetzelfde woord als gerar, u trekt ze uit het water met een visnet. Verzamelt ze met een werpnet. Wauw. God bestuurt de geschiedenis. Ziet u dat? Ik zeg wel heel veel tegelijk. Heel veel nieuwe dingen misschien. Maar Isaac. Die gaat in ballingschap in Gerar. Met de zegen van God. Daar komt het op neer. En de bedoeling is dat al deze landen. ...zullen gezegend worden met de zegen van Abraham. Ik zal ze allemaal aan u geven. En hoe dan? Nou, dat ziet Habakkuk. In die naam Gerar is het al verbonden aan elkaar. Uit al die volkeren zal hij mensen gaan vissen. Daarom zei Yeshua, ik maak jullie tot vissers van mensen. Alweer een profetie in de tijd van het gat. Hè? Dat er geen profetieën zouden zijn... Zie, ik zal vele vissen zenden en vele jagers. En dan denkt hij, ja, er is veel meer over te zeggen. Hè? Nou, de, de rest van het hoofdstuk. We zijn al maar in vers 2 of 3. Uh, vers 4. Ik zal uw nageslacht zo talrijk maken als de sterren aan de hemel. Die ballingschap heeft die, die reden dat Israël uitgebreid zal worden. Groot zal worden. Ontzettend groot zal worden. Zo groot als de sterren aan de zee. En al deze landen, ze zullen zich erbij voegen. En dan vers 5. Kijk, vers 4 dat is vervuld, dat kunnen we zien. Maar nu vers 5. Omdat Abraham mijn stem gehoorzaamd heeft en mijn voorschriften, mijn geboden, mijn verordeningen en mijn wetten, Torah staat daar, dus mijn onderwijzingen, in acht genomen heeft... Er is dus meer aan de hand. Nu is het de bedoeling dat deze vissen gaan groeien. Maar goed, zo bleef Isaac in Gerar wonen. Nou, en toen die mannen van die plaats hem naar zijn vrouw vroegen, zei hij, ze is mijn zuster. Want hij was bevreesd om te zeggen, ze is mijn vrouw. Hij dacht, anders zullen de mannen van deze plaats mij doden om Rebecca. Ze was namelijk knap om te zien. Toen hij daar al lange tijd geweest was, gebeurde het dat Abimelech ja, dat is, dat, dus er wordt even in vers 7 wordt meer gezegd dan je daar letterlijk leest. Toen de mannen van die plaats hem naar zijn vrouw vroegen, zei ze is mijn zuster, want hij wilde niet enzovoort. Dat, dat wordt even gezegd en daaruit leiden we af dat inderdaad Rebecca meegenomen wordt en bij Abimelech in het uh, harem uh, komt of wat dan ook. Dat is de bedoeling. Ze wordt uh, weggenomen van Isaac, want ze is hulbaar en misschien kan iemand of wie dan ook. Ze wordt dus onderdeel van het Filistijnse volk met het doel om daar uh, ja, ergens te trouwen of hoe dan ook. En Abimelech heeft een oogje op ter, dat kun je wel zien. Dus ze komt onder Abimelech te staan. Nou wie is die Abimelech? Dat betekent letterlijk Af vader en Melech, koning. Avi, dat is mijn vader, Avi Melech. Mijn vader, de koning. Dus dat, over een heerser gaat het nu weer. En die heeft dus bezit genomen van de vrouw van Isaac. Tot een zeker moment. Nou, ik denk dat dat uh, het pausdom is. Nee, ik heb hier een plaatje van de paus. En uh, Abimelech was een titel. Hè? Mijn vader is koning, dat is de titel van de, van de Filistijnen. ...die Filistijnse koning, die Filistijnse vorst... ...en uh, die titel... Uh, ...die is overdraagbaar... ...dus de Abimelech in Abrahamstijd ...in Genesis 20 is een andere... ...dan deze in hoofdstuk 26... ...omdat het een erfopvolging is. En dat, dat kun je dan... ...in het groot zien... ...zoals dus Babel werd opgevolgd... ...door Medo-Persië... ...en die door de Grieken en die door de, door de Romeinen... ...dat zijn de rijken die elkaar opvolgen... En in het klein kun je dat ook zien. En in het klein gaat het dus om een letterlijke persoon. En dat zien we bij de paus ook. Dat is ook een letterlijke persoon met een erfopvolging. Die ook eigenlijk genoemd wordt, uh, ja, uh, hoe zeg je dat? Heilige Vader. Heilige Vader, ja. Heilige vader. Nou ja, hij heeft wel de bruid zo'n beetje in bezit uh, genomen. Nou, hij regeert toch over het grootste deel van het christendom. Ja. En niet alleen over de Rooms-Katholieken, laten we wel wezen. Nee, de protestanten worden nog steeds Ja, de protestanten die, die, die zijn net zo uh, Rooms als de Paus. Ze zijn gewoon protesterende Katholieken. Ja, ze zijn protesterende Katholieken. Ja. Wat heb je meeleg? Isaac die zegt. Uh, ja, ze is mijn zuster, dus het is dus oké. Okay. Dus het lijkt op een of andere manier een situatie te zijn waarin. De bruid van Yeshua, of Israël, in ballingschap is geregeerd onder een, in een situatie die zo ja, is verordeneerd, min of meer. Nou, wat gebeurt er verder? Vers 8. Toen Isaac daar lange tijd geweest was. Nou, letterlijk staat er dan staat dus er zo'n asteriskje en dan uh, moet je even kijken wat er letterlijk staat. En dan staat dus letterlijk: toen de dagen daarvoor hem verlengd waren. Een lange tijd. Een lange tijd. Een verlenging van dagen. Wacht, dit gaat inderdaad over een lange tijd. Hoe lang is die nou al? Uh, Heilige Vader. Die uh, paus. En toen gebeurde het dat Abimelech, de koning van de Filistijnen, uit het venster keek en zag en zie Isaac was zijn vrouw Rebecca aan het liefkozen. Of een andere vertaling zegt, ze waren aan het spelen. Uh, weet, weet iemand wat voor woord hier staat in het Hebraeus? Het zal een liefdespel zijn, hè? Ook spelen. Liefdespel? Wat zei jij, Heidi? Het Er staat... Tseghak. De en vrouwen het lachen Ja, tseghak. Dezelfde woord als van jitschak. Maar nou, waar gaat de parasha over? Over jitschak. Dat is de titel zelfs van de parasha, van de verseden. Dus ze waren aan het lachen met elkaar. Ze waren gewoon aan het lachen met elkaar. Zo simpel is het. En dat kan een... Positieve vorm van lachen zijn en een negatieve vorm. Uh, als Abraham hoort van de belofte dat Jitschak geboren zal worden, toen lacht hij. Halleluja, hij was blij, verrukt, verhoring. Dat was een goede vorm van lachen. En later uh, lachte Sari ook, maar die had een andere vorm van lachen. Dat was een ongelovig lachen. En uh, als Ismaël en Isaac opgroeien, op een gegeven moment, dan lachte Ismaël... Om Isaac, dat was spottend lachen. Dus je kunt op verschillende manieren lachen. En dat bracht een einde aan de verhouding tussen Ismaël en Isaac. Maar, dit lachen, hieraan ziet Abimelech, Rebecca is niet van mij. De bruid hoort niet bij mij, is niet mijn eigendom. Hij ziet ze lachen. Lachen is een intimiteit, een vreugde tussen man en vrouw. Die, die, die, die, die is heilig. Dat, dat kunnen zelfs heidenen zien dat. Die horen bij elkaar. D -d dit schetst een beeld. Je ziet de man en vrouw al in de tuinen van de, van de Abimelech rondlopen. Isaac en uh, Rebecca. En ze lachen met elkaar. Waar doe je dat aan denken? Want ik wil dit gewoon doorvertalen aan natuurlijk. Hè, dit is de Abimelech. Nou, Yeshua's bruid, die, daar, ja, die valt onder zijn regering. Maar er komt een tijd dat Yeshua en zijn bruid weer met elkaar zullen lachen. Waar gaat dat over? Is bruid en bruidegom. Ze zoeken elkaar weer op en ze vinden de vreugde met elkaar. De tuin van Eden, Eden betekent letterlijk verrukking. Ze zijn verrukkelijk met elkaar. Zo, zo mooi is dat. Dat Abimele gelijk ziet. Homer, oh maar wacht even. Die trekt gelijk de conclusie. Hé, hey, dit hoort bij elkaar. Dit is toch God bij elkaar geschapen. zoals Adam en Eva eigenlijk. Apart zeg. En Adam was eerst alleen. Net als Isaac eerst alleen was. En uh, dan wordt de vrouw bij hem gebracht. En rond ontstaat de poëzie. Weet je dat? De eerste poëzie poëtische gedicht in de Bijbel wordt uitgesproken als Adam zijn vrouw ziet, mooi oh ja. hè dit is een soort herstel en er wordt gelachen nou in de kerken wordt niet zoveel gelachen, daar begonnen we al mee maar als we uh, in de Messiaanse gemeente komen dan wordt er gedanst en er wordt weer gelachen eigenlijk heel onheilig nou, vanuit mijn oude reformatorische genen eigenlijk, die sputteren dan die zo in de kerk dit. Vrouw, die zit bij de abi Daar word je niet vrolijk van. En nog een lange. En een lange tijd, tijd ook nog, verlenging van dagen. Ja. ja. <coughs> Bruid en bruidegom die lachen. Dan komt weer uh, in de messiaanse beweging komt er weer een stuk vreugde vrij. Een stuk blijheid. En dat komt ook omdat we de feesten vieren. We vieren Sukkot, Pesach. Het zijn feesten van bevrijding. En die zien we uit naar de toekomst. En we zien terug naar het verleden dat het zo mooi was. Dat Israël met God door de woestijn trok. Dat was een vreugde. En door die feesten te vieren leren we ook weer te lachen. Met Yeshua, met onze bruidegom. Blijdschap. Ja, blijdschap. Blijdschap, vreugde. En er is één tijd, en dan kom ik op jouw uh, opmerking André... Uh, dat er ook een gebod is om blij te zijn... en uh, uh, uh, vreugde te bedrijven... ook al ben je in ballingschap... nou, dat is het uh, Loofhuttefeest. Er, er staat er ook letterlijk een gebod... nu zul je blij zijn... Ja. niet huilen, stoppen... met treurig zijn... blij worden. En dan heb je soms een opdracht voor nodig... en is al, hey, die uh, gaat ons daarin voor... Dus Adam en Eva is de eerste verbinding. En dan in vers 12, even een stukje vooruit, er wordt gesproken over um, Isaac saaide in dat land en oogste in dat jaar het honderdvoudige. En er staat er weer zo'n asteriskje en dan staat dus letterlijk dat Isaac saaide in dat land en hij vond in dat jaar. en Het Hebreeuws matzah. Het lijkt op de matzah van de matzot, maar matzah. En dat woord, weet u waar dat voor het eerst voorkomt? In Genesis 2 vers 20. Als Adam alleen is en hij door die ervaring gaat, dan is hij al die dieren aan het zieken en dan ziet hij ze allemaal samen. Maar ik ben alleen. Hij vond voor de man geen vrouw. Staat hetzelfde woord, matza. En als er, dat is misschien eventjes, lijkt een beetje vergezocht, maar um, ik wilde het er toch even bij halen, want het staat hier niet oogsten, het normale Hebreeuwse woord voor oogsten in vers 12. Isaac zei dan in het land waarin hij oogst in het jaar, maar hij vond het honderdvoudige. Dat gaat dus over een oogst. Nou, dan zit je weer bij het Loofhuttefeest. Dat is uh, de vreugde van dat de oogst binnenkomt. En hij vond. Dus het vinden van man en vrouw. Hetzelfde thema eigenlijk. Ik leg alleen even de verbinding, maar het is toch een dubbele bevestiging zo dat we hier teruggebracht worden in de tuin van Ede dat man en vrouw samenkomen en blij zijn met elkaar, lachen met elkaar dus zou dit gaan over de terugkeer van Soekot nou ja, ik denk het wel nou, ik wil het ook een beetje op vraag stellen want volgens mij is dit nog niet helemaal geweest of tenminste het staat op het punt om te gebeuren dat denk ik eigenlijk dat Yeshua en zijn bruid weer lachen met elkaar. Daarvoor moet de Messiaanse beweging groeien. Het is een beetje onstuimig. Het gaat allemaal niet zo hard als we wel zouden willen. Maar stel je voor dat over 25 jaar dat iedereen over het feest gaat vieren. Dat het geheel zich uit gaat breiden. En dat er een stuk vreugde komt die ongekend is in de kerkgeschiedenis. Omdat Yeshua weer gezien wordt als de Jood. Yeshua, de rabbi. De koning van Israël. Waar we blij mee mogen zijn. Want hij komt, de zoon van David. Hosanna! Hij komt! En er zal er feest gevierd worden. Een oneindig groot feest dat we niet eens ons kunnen voorstellen. En dat is de vervulling eigenlijk van het Loofhuttefeest. Het feest waarop ons geboden is om vreugde te bedrijven. Om blij te zijn, om te lachen. De, de bruid en de bruidegom konden elkaar alleen ontmoeten... Als ze bereid waren om inderdaad elkaar te ontmoeten. Als je, dat, als je, als je vast wil houden aan, een, aan iets wat dat niet heeft. Op een gegeven moment trekt iedereen op voor het loofhuttenfeest in het evangelie. En, uh, en tegen Yeshua wordt ook gezegd... ...kom nou naar het loofhuttenfeest, nu is de gelegenheid voor jou. En dan zegt hij, nee ik kom niet. Hij vervulde het loofhuttenfeest bij zijn eerste komst nog niet. Maar hij sprak over het woord van God... En het bracht bepaald geen lach in die situatie inderdaad, in het evangelie. En daarom gaat hij weer weinig als hij terugkomt. Dan komt de vreugde terug. Mag hij al bij ons binnenkomen? Amen. Yeshua, de koning van Israël. Nou, amen. amen. Amen. En we gaan feest vieren over een paar maandjes weer. Ja, amen. Wauw. Ongekend, dat is, dat, dan gaat de profetie zich vervullen. De terugkeer van Soekot, het lachen van Isaac en Rebecca. Toen riep Abimelech Isaac, we zitten nu in vers 9, en dan gaan we verder. En zei: Nee, maar, zie toch, zij is uw vrouw. Hij is zomaar in staat om dat te zien. Hoe kunt u dan zeggen: zij is mijn zuster? Isaac antwoordde hem, omdat ik dacht dat ik anders om haar zou moeten sterven. Abimelech zei daarop, wat heb je ons aangedaan? Hoe makkelijk had er een van het volk met uw vrouw kunnen slapen? En dan zou een schuld over ons gebracht hebben. Hé, hey, dat valt weer mee uh, van, uh, van uh, de pope? Dat heeft hij toch wel weer uh, gezien. Uh, een beetje rechtvaardiger uh, dan, dan Isaac dacht. Ik kan me niet voorstellen, ze staat, dat ze staat, staat onbekend. niet echt voor bekend, hè? staat niet onbekend, nee. Er er nee. Ja, sommigen staan er bepaald niet onbekend, inderdaad. Nou, het zijn ook Filistijnen hè? <laughs> Maar hier, als dit inderdaad, als dit klopt, hè, en ik ga straks kom ik nog op een heel andere verderop in uh, hoofdstuk 26. Ik weet niet hoe lang ik heb, maar ik heb dit is een mooi hoofdstuk man. Ik leer er uh, heel veel uit. Dan komen we daar nog, uh, wordt dat nog weer bevestigd, dat Abimelech echt over de paus gaat. Dat komt verderop in het hoofdstuk. Maar dan is hij hier toch wel heel een stuk rechtvaardiger dan Isaac verwachtte. Dat, kun, dat lezen we. Wat heb je ons aangedaan? Hoe makkelijk had er een van het volk met uw vrouw kunnen slapen en dan zou u een schuld op ons gebracht hebben. Hij is rechtvaardiger dan we dachten. Toen gebood Abimelech heel het volk. Wie deze man of zijn vrouw aanraakt zal zeker gedood worden. Nou. Ja. ja. Maar ik wil, ik wil het eventjes positief uitleggen. Want in die tijd was dat gewoon de manier hoe dat ging. In Israël net zo goed. Als er een zonde gepleegd werd. Dan kon het, was er de doodvondens. Zoals dat ernstig genoeg was. Maar wat hier dus gebeurt. Abimelech neemt Isaac. ...en zijn bruid in bescherming. Zal hij ook... ...zal de paus ook Yeshua... ...en zijn bruid in bescherming nemen? Een bruid waar hij altijd over geregeerd heeft? Ik, ik vind het heel... intrigerend. Ik vind het heel bijzonder. Weet je... ...politiek bekijkt... Nee, ...zorgt hij er wel voor dat het hier goed gaat... ...met Isaac en Rebecca... En hij neemt ze in bescherming. Ja, daar wou ik wat over zeggen. Als je terugkijkt naar, er is een concilie geweest, het Tweede Vaticaanse concilie. Daar hebben jullie vast wel eens van gehoord. Daar is er een, een, een uitvaardiging gekomen vanuit de Rooms-Katholieke Kerk, dus vanuit de paus. Met de, de, met de naam Nostra Aetate. U kent hem misschien. Het gaat over de verhouding met Israël. Dat is natuurlijk bijzonder, want dat heeft hier alles mee te maken. En wat staat er in die Nostra Atate? Er staan dingen, ja, ik, ik had ze eigenlijk even tussen moeten voegen, maar dat heb ik niet, hè? Nee. Nou ja, hoe dan ook. De, de, de, de, de vervangingsleer is teruggenomen. Er is teruggekomen, de paus is teruggekomen op de vervangingsleer. Ja, Tweede Vaticaanse Concilie. En er is gezegd dat, uh, dat we moeten aanmoedigen. Dat is gewoon gebeurd. Het staat gewoon in de papieren. Nostra Atata dat christenen aangemoedigd moeten worden om zich te bekeren van hun zonden die begaan zijn tegen het joods volk beschuldiging van deïcide is teruggenomen is schuldbekentenis voor gedaan. marcionitische neigingen staat er letterlijk in de naam marcion wordt genoemd van het feit dat we het oude testament hebben afgeschaft en waardeloos verklaard dat is teruggenomen de bijbel is één boek en ik kan nog verder gaan. Zal ik, als ik een lijstje opstuur, je staat echt te kijken. Ik wou dat ze dat bij de protestanten hadden gedaan. Eerlijk waar. De genadegaven van Israël zijn onberouwelijk, staat erin. Onberouwelijk. En zelfs Israël is wezenlijk onderdeel van ons geloof. Het Joodse volk. Dat is een nederigheid die eigenlijk onvoorstelbaar is. had ik niet verwacht van de paus als ik wist dat hij de antichrist was. Ik probeer nu eventjes dit, dit aspect aan te halen. Kijk, het is duidelijk dat Abimelech niet degene is die de macht toekomt uiteindelijk. Dat komt God toe. Maar wat hier gebeurt, een stukje respect. Stel... Stel nou dat dit ook echt gaat gebeuren, dat hij dus als hij ziet dat de vreugde terugkeert bij de bruid, om hun bruidegom, om Yeshua. Stel dat hij een stapje terug doet en zegt van, dit ga ik aanmoedigen. Het loofhuttefeest komt werkelijk terug. Stel dat dit echt gebeurt. Dat de paus gaat zeggen van, we gaan opnieuw het loofhuttefeest invoeren. En dat het wereldwijd aangemoedigd wordt. Het zal niet overal gebeuren misschien. Dat kan toch. Maar ze hebben wel het jubileaar, bijvoorbeeld. Dan geven ze een beetje gebrekkig vorm aan, want ja, dat kun je niet, eigenlijk niet doen. Maar ze zijn er serieus mee bezig. Het Oude Testament is daar echt een boek waaruit geput wordt en waaruit ook wordt gedaan van wat er staat. Meer dan bij ons protestant hoor. Echt waar. Nou, ja, dit, dit gaat een hele andere kant. Had u dat verwacht vanmorgen? Nou, we weten hoe het, met die, hoe het met hem afloopt. Hij zal een kopje kleiner gemaakt worden respect we zijn nog niet aan het einde van het hoofdstuk laten we eerst verder gaan toen gebood Abimelech het volk wie deze man of zijn vrouw aanraakt zal zeker gedood worden vers 12 zijn we dan Isaac saaide in het land nieuw thema, nieuw hoofdstuk, nieuw begin nieuw onderdeel het, het, het, het saaien en het oogsten er is het niet over gegaan dus nu is er een nieuw onderwerp. Waarom zeg ik dat zo duidelijk? Nou, in het Grieks ben je geneigd om dit gewoon chronologisch te lezen, maar in het Hebreeuws is parallelisme heel duidelijk. Dus het kan net zo goed zijn dat dit teruggaat naar het begin van de ballingschap. Kan net zo goed zijn. Hoeft niet, maar het kan wel. In het Hebreeuws is het zelfs gebruikelijk om een verhaal vanuit verschillende perspectieven te vertellen en dan steeds bij het begin te beginnen. Ja, dat is de week op gebaseerd, de Shabbat. We komen steeds weer terug bij Shabbat. In het Grieks ga je maar door en volg je de chronologie. En dan moet het allemaal precies volgens de chronologie kloppen. Maar ik denk dus dat we hier een stukje teruggaan in de tijd. Waar we vers 8 tot en met 11 is eigenlijk tussengevoegd over de tijd dat dus Rebecca en Isaac weer als... Echt paar ontdekt worden, gaat over het einde van de ballingschap. Maar nu zitten we weer aan het begin van de ballingschap. Isaac zaaide in dat land en oogste in dat jaar het honderdvoudige, want Yahweh zegende hem. Dan gaan we weer dus terug naar het begin van de ballingschap. En wat gebeurt er? Al deze landen geef ik je de zegen. Verblijf in het Romeinse Rijk, zodat ik mijn belofte aan Abraham waar zal maken. Staat letterlijk dus zo in Genesis, of tenminste die strekking. En die vissing, dat vissen van mensen, wat dus heel groot gezegend is. Ik heb het al vaker genoemd geloof ik, maar in het oosten is er een gigantische missionaire zegen geweest. Dat is onvoorstelbaar. In de vierde, vijfde eeuw werden ze door Rome verstoten, maar uh, dan had je daar een kerk... De Oosterse kerk, een Semitische kerk die eigenlijk heel dicht bij het woord van God bleef. Ook het Oude Testament, de Torah. Ze hadden niet één kansel, maar ze hadden twee lessenaars in hun kerken staan. En op het eerste werd dan de Torah gelezen en op het tweede de Evangelie. Heel bijzonder. En die, hebben, die zijn ontzettend vruchtbaar geweest. Die hebben gezaaid in China, in Tibet, Mongolië. Uh, Oekraïne en daarboven en al die plaatsen zijn ze geweest India en uh, tot aan de stille oceaan zijn kloosters gevonden en overblijfselen, die zijn ontzettend vruchtbaar geweest, overal hadden ze stichtes, ook gemeenschappen en zeiden ze het woord en ze waren vruchtbaar, god zegene dit, ik denk dat dit daar onder andere mee gezien is en ook in het uiterste westen de Kelten had je in Ierland zitten. En de Kelten, daar ben ik een beetje mee verwant, zoals sommigen weten. Maar dat terzijde. De Kelten, die hadden ook een, een heel ander soort geloof dan in Rome. Daar kwamen ze ook mee in conflict. Want uh, de Kelten, die waren eigenlijk heel dicht bij de Torah. In veel opzichten. Ze waren heel dicht bij de Torah. Ja. Het Keltische... Daarom had je daar ook kloosters. Het celibaat, dat kwam daar niet binnen. Want ze zeiden, man en vrouw die horen samen, dat moet je niet verbreken. Dus in, in de Keltische klo uh, kloosters was het huwelijk, waarin werden kinderen geboren. Nou, dat, is, dat is in Rome onvoorstelbaar. Daar heerste het het Nou, dat is, dat is een klein verschil, wat ik nu even aanhaal. Maar ook heel vruchtbaar. Ze zijn ook heel vruchtbaar geweest. Nou ja, de rijkdom en de vruchtbaarheid van de eerste eeuwen, van de vroege verspreiding van het geloof. De man kreeg aanzien, ja gaandeweg meer aanzien, totdat hij zeer aanzienlijk geworden was. Hij had kudde kleinvee en kudde runderen en een groot aantal slaven of dinaren, ja dat staat dan weer vertaald met slaven, maar ik denk nou ja, zodat de Filistijnen jaloers op hem werden. Nu ontstaat er jaloezie. Wat gebeurt er? Ja. De keizers in de vierde eeuw, je kent hem, keizer Constantijn, die hadden de macht over het Romeinse Rijk en die dachten, we hebben ook de macht over het christelijke geloof, dus die hebben een aantal discussies gevoerd en de waarheid bepaald die waarheid moet je aannemen, dat is de waarheid en zo regeren wij het volk en uh, ja die vruchtbare gebieden, die waren daar niet bij eigenlijk was het in het hartje Europa helemaal niet zo vruchtbaar, er was een hoop haat antisemitisme strijd en je moest en zou het geloof van Rome accepteren. Dat was heel anders in de kern. Terwijl het aan de flanken heel rijk was. Heel rijk gezegend werd. En dat was niet goed voor de, de verhouding. zeg maar. Er ontstond jaloezie. Al de putten die de dienaren van zijn vader in de dagen van zijn vader Abraham gegraven had, stopten de Filistijnen dicht en vulden ze met aarde. Heel veel aspecten vanuit het oude oh, dus oh, dat is joods, daar doen we niks meer mee. Ze werden de, de putten gestopt, dichtgemaakt. Pesach, nee, niks ervan. We vieren Pasen. we maken een nieuw feest. Gaat alleen over de kruisdood en opstanding. Maar dan mogen we niks met het jodendom te maken hebben, dus zelfs de datum veranderen we. Er we werd een put dichtgestopt. En de een naar de andere put werd dichtgestopt. En ze vulden ze met aarde. En toen zei Abimelech tegen Isaac, ga van ons weg. Want u bent veel machtiger geworden dan wij. Er kwam zelfs een verdrukking. Letterlijk verdrukking. Als je een andere leer aanhing. Als je, als je zei van, ja maar ho, wacht even. In de Bijbel staat dat we nu Pesach vieren. Wegwezen. Van het toneel verdwijnen. Dat gebeurde in de kerkgeschiedenis. De vervolging van het Joodse volk en de christenen. De gelovigen uit de heidenen. Van de, van de evere zeg maar die, die de geboden wel bleven doen vers 5 die zijn stem wel gehoorzaam de zijn voorschriften, de zijn geboden, de zijn verordeningen en zijn onderwijzingen toen ging Isaac vandaar weg en hij sloeg zijn kamp op in het dal van Gerar en daar bleef hij wonen er staat ontstaat strijd en Isaac gaat eigenlijk de minste weg en de vrouw vluchtte ...naar de woestijn waar zijn plaats had... ...die door God voor haar gereed gemaakt was... ...opdat men haar daar zou voeden. ...1260 dagen... ...openbaring 12 vers 6... ...daar wil ik dit aan verbinden... ...kijk nou nog één tekst... ...over die Abimelech, over de paus heb ik wat uh, geroepen... Uh, ...vers 26... ...als voorschot op de volgende keer... ...dan ga ik de volgende keer... Uh, ...gaan we dit wel... Uh, ...deel 2... Afmaken. Toen kwam Abimelech vanuit Gerar naar Isaac toe en samen met zijn vriend Achuzat en zijn legerbevelhebber Pichol. Die tekst. Achuzat, Vers 26. Dan komt Abimelech vanuit Gerar naar Isaac toe. We weten al hè, dat er toenadering zal zijn tussen Abimelech en Isaac. Dat er een ongedachte toenadering zal zijn, een stuk want en hier wordt een verbond gesloten dat gebeurt nadat hij de naam van Yahweh aanriep en het aanroepen van de naam van Yahweh hier Isaac in zijn tent ergens in de wildernis in de uh, woestijn waar de plaats voor hem bereid was roept de naam van Yahweh aan. Er komt een dag dat dat weer hersteld zal worden, dat wij de naam van Yahweh aanroepen, en dat dat is het gevolg daarvan. Toen kwam Abimelech vanuit Gerar naar hem toe, samen met zijn vriend Achuzat en zijn legerbevelhebber Pichol. Nou, Achuzat en Pichol. Dat is altijd leuk om te kijken naar die betekenissen. Achuzat betekent bezittingen. Als er iemand bezittingen heeft in de wereldgeschiedenis, heel de wereldgeschiedenis, dan is het de pauze, het vaticaan. Het is het rijkste orgaan van de geschiedenis. Dan komt Abimelech met zijn bezittingen, met zijn vriend, zo, zo subtiel hè, met zijn vriend bezittingen. En zijn lege bevelhebber... Ja, hij voert, hij voert macht uit. Hè? De paus voert macht uit, hebben we al gezien. En hij heeft dus een legerbevelhebber. Hij heet zijn naam Pichol. Nou, hoe voert, hoe voert de paus zijn macht uit? Wat betekent Pichol? Dat is een samentrekking tussen twee Hebreeuwse woorden. P en kal. Wat betekent P? Mond. En kal betekent allemaal. De manier hoe de pauze eigenlijk zijn macht uitvoert, uitoefent, is door de mond van allen te regeren. De mond van allen te regeren. Daarom is het zo belangrijk voor Rome, die dogmatiek, die, die, die, die, die, dit is vastgesteld, dit hebben we met de kerkgeschiedenis bepaald, dit is wat we geloven, dit is het. Wij regeren de mond van allen. Allemaal. Als, het maakt niet uit dat ze protestanten of Nazarenen of wat dan ook heten... als ze maar hetzelfde zeggen als wij. Als ze lege bevel hebben van uh, Abimele. Ik vind dat een, een, bijz, een bijzonder plaatje voor uitwerpen op, op dit, die regering van de paus. Maar dan komt, ontstaat er toch een verbond. Maar daar zal, daarover zal ik dan de volgende keer op doorgaan. Want er zit ontzettend veel in dit hoofdstuk. En uh, ik hoop dat u er uh, wat van geleerd hebt. Ja, er is dus genoeg om over na te denken... Maar er is een, een plaats voor ons bereid in de, uh, in de woestijn en dat wilde ik uh, ook nog koppelen aan openbaring 12, zal ik de, voor, de volgende keer doen. Want de, de strijd in Genesis 26 en die in Genesis 12, die zijn er allebei, er is allebei sprake van. En, maar je moet het samen lezen om het te begrijpen. Nou, volgende keer daarop door.